الحمد لله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أما بعد بخانفادر متطرخراف من مندوبات والصلاة بخلق يسد بالنوافد إمام الشرنبي قال هنا وفر قال المندوبات يعني أنه لا يوجد كان ذلك يمكن كان تصنع يمكن أن Uh, Imam al Ismawi, hij zegt: Het is moest voor de Mukelef dat hij het nafila gebed verricht voor de plichtgebed op de en daarna, en voor de Azer-gebed en na de Maghreb-gebed. En dan gaan we kijken wat imam Sharnoubi hier op, uh, heeft gezegd. Imam Al-Ozmawi, hij zegt, het is voor de mukellef. Imam Sharnoubi zegt, dit gaat ook voor de kind. Dus die niet een uh, puber is. Ook al is hij geen moekellef, maar hij valt er wel onder. Want, uh, is, is, uh, is een kind aansprakelijk voor mijn doob en makro? En in de medicament is de mening dat hij aansprakelijk voor is. Dus voor hem, hij hoort dit ook te doen. Imam al ashmawi zegt, het is, uh, het is mustahab voor de mukallaf dus. En diegene die onder hem valt, dat hij uh, voor de gebed na fila bit en daarna. En daarom zegt Inim Shanubi van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd, wie hafada, dus regelmatig vier raka'at, nafila, bid voor de gebed. en vier daarna, Allah zal hem verbieden voor de help. Dus vier bidden voor de en vier danna. Val je onder deze hadith. Je kan ook twee daarvoor en twee danna. Je kan ook vier daarvoor en twee danna. Deze zijn allemaal overgeleverd. Wat Kabala Asser. Kabala asr, Dus voor de Asser, imam Shaloubi zegt uh, dat de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd. Mocht Allah genadevol zijn met een persoon die vier rak'a'at nafila bid voor het asr gebed. Dus vier voor asr gebed vallen je onder deze hadith. Wa de al maghribi en na maghrib. Want voor maghrib hoor je niet nafila te bidden. Want de, de tijd van maghrib gebed is nauw. Dus er is geen tijd voor nafila. Het is zo la, zo, zodra je de voorwaarden van het gebed kan vervullen en de azaan en de iqama, dan moet je gelijk magelijk bidden. Je mag niet iets anders gaan doen wat niet van het uh, gebed is. Dus niet van de voorwaarden. Dus de nazila hoorde je te bidden na het maghrib gebed. En daarom zegt Ibrahim Sanubi, Er is overgeleverd dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Wie zes rak'aat nafila bit na Maghrib gebed, en daartussenin spreekt hij niet met slechtheid, dan zijn die zes rak'aat gebeden gelijk aan het aanbidden van Allah 12 jaar lang. En in een andere overlevering. Of via een andere weg. Dan zal zijn zonde dus vergeven worden. Ook al zijn ze zoveel als de... hoe de, noem je dat? Zabad al bahr De schaam van de zee. En daarna zegt imam Charnobi Iets wat imam Ismail niet heeft genoemd. Hij zegt het is haram. Om vrijwillige gebeden. Dus nafila. ...te verrichten als de zon opkomt... ...en als de zon ondergaat. En... ...tijdens de Jumu'ah... ...gotba. Uh, tijdens de Jumu'ah preek. En... ...als de tijd nauw is... Je, ...je moet nog een verplicht gebed verrichten... ...en de tijd is nauw. Dan is het haram om eerst naar te bidden. En het is makro... ...om nadat je de zongebed hebt verricht... Dat je daarna Nafila gaat bidden. En het is ook makro om Nafila te bidden nadat je Asr gebed hebt verricht. Oké, okay, dan zegt hij, diegene die toch zulke Nafila gebeden gaat verrichten. Je gaat toch tijdens zonsopkomst, ga je nefila bidden. Dat is haram, je doet dan een haram. Dan moet je je gebed verbreken. Maar als je uh, nafila bidt in een tijd dat het maar is. Dus na, na Sopch gebed of na 'asr Dan is het mijn doel aangeraden om het gebed te verbreken. Hij zegt er is één uitzondering hierop. En dat is diegene die de moskee betreedt. Terwijl de imam tijdens de Jumu'ah de preek geeft. En dan gaat hij nafila bidden. Onwetend dat het niet mag, of hij is vergeten, hij is vergeten dat het niet mag. Dan mag hij deze gebed niet verbreken, maar hij moet het snel bidden. Waarom deze uitzondering? Omdat de met hebben gebaseerd is op een van de principes en dat is rekening houden met andere meningen van de muhtahidin. En omdat uh, Imam Saeed en Imam Ahmed ...zeggen dat het aangeraden is, of dat het toegestaan is om te bidden, de haïït al te bidden als je de moskee betreedt, terwijl de imam aan het uh, preken is. Vanwege die mening uh, uh, hebben onze ulema gezegd van, om rekening te houden met die mening, hebben we gezegd van, uh, je hoeft het niet te verbreken, want de meningsverschil hierover is sterk. Daarna zegt imam al-Ashmawi, Al deze gebeden die zijn genoemd, zijn niet verplicht. Maar zijn sterk aan geladen, Zijn mustahab. Zijn mustahab. En het is ook mustahab om het Doha gebed te verrichten. Het Doha gebed is gebed uh, vanaf dat de, als de zon opkomt. Dan is er nog een tijd dat het uh, makro is om nafilat te bidden. Na 15 minuten ongeveer wordt de tijd weer toegestaan om uur te bidden. Vanaf die tijd, uh, net voor de Doha, kun je de Doha bidden. En de minimum die je kan bidden van Doha is 2 rakat. En de meeste is acht. En het is ook moest te om tussen Maghreb en isha te bidden. Navelen te bidden. En veel te bidden. En imam Sanubi zegt daarop. Er is overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Wie tussen Maghreb gebed en isha gebed. twintig galak'aam. Nafila veel Allah zal voor hem een huis bouwen in de paradijs. En daarna zegt imam al-Ajsmawi. Wat tarawih? Tarawih gebed. Tarawih gebeden zijn ook hebben? Tijdens Ramadan. Oké. Hoeveel rak'a is? deze dit tarawih gebed? Hij zegt 23 rak'a. Inclusief Twee rakaat chef en één rakaat van witte. En Tahiyat Masjid is ook hebben. Uh, Tahiyat Masjid is als je de moskee betreedt uh, en het is een tijd dat het toegestaan is om Najlid te bidden, dan hoor je twee uit te bidden als groet van de moskee. En Tahiyat Masjid betekent het groeten van de Heer van de moskee. Dus als je binnenkomt mag je niet zitten. Als je toch gaat zitten moet je het alsnog doen. Als je de moskee betreedt en uh, je gaat gelijk het gebed verrichten. Dan vervalt uh, het verrichten van taheet mezit. Dan hoeft dat niet. Maar je kan wel dat je intentie doet om de, het vaardige gebed te verrichten. Inclusief taheet mezit. Ja, met de intentie alleen. En dan wordt het ook geaccepteerd. En krijg je de beloning, inshallah. salam ala man bil Het is niet toegestaan, zegt hij, om iemand te begroeten als je de moskee betreedt alleen nadat je tahiyat-masjid hebt geweten. Oké, okay, stel je voor: je komt in een tijd binnen in de moskee wanneer het niet uh, het is niet toegestaan om uh, nafida te verrichten. Hij zegt: dan hoor je dit te zeggen. Subhanallah walhamdulillah. We la ilaha illallah wallahu akbar. Vier keer zeg je dit, dan is het, uh, dan, dan is het gelijk alsof je de tajjed hebt verricht. Of als je de moskee betreedt en je hebt geen woldoek, kun je dit ook zeggen. En het begroeten van, uh, van de mesjid al-Haram, dus in Mekka, doe je niet door twee rak'at te bidden, maar door tawaf. Behalve voor diegene die in Mekka woont en hij gaat naar de moskee en hij heeft geen intentie om tawaf te doen, die kan tweeërlijk uit als de hete bidden. En chef-gebed, chef betekent twee. Uh, je kan chef, kun je minimaal twee bidden en maximaal heeft hij uh, geen grens. Uh, voor het gebed heb je geen specifieke intentie nodig, dus dat je als je gaat bidden, dat je de intentie doet dit het gebed. En dan zegt hij in witter. De witer is, hij zegt wel witer, rak'a ba'dahu. Dus je bidt chef en één rak'a dan dat is witer. Witer moet altijd de chef komen. En het is sunnah muakkada, dus een hele sterke sunnah. Oké, okay. moet je witer naar de chef bidden, is dat voorwaarde van perfectie, dus dat je het vervolmaakt, of voorwaarde uh, for van geldigheid, dus als je witer bidt zonder daarvoor chef te hebben gebeden, is dan die witer geldig of niet. Hij zegt, de sterkste mening is dat het voorwaarde van vervolmaking is, dus... Als je als je één rakaart bidt zonder daarvoor twee raken te hebben gebeden, dan is het je witter geldig, maar je hebt makro gedaan. En daarna zegt hij, het is makro om uh, witter te bidden achter iemand die zegt en witter samenvoegt. De Agnef. Achnaf. De Agnef imam De Achnaf die bidden witter in drie raken. Net smakelijk. Hij zegt, het is om achter een uh, henefi te bidden die dat doet. Want uh, hij maakt geen uh, onderbreking tussen de Chef en de witter Hij zegt, dus als jij niet weet dat de imam een wasel is. Dus diegene die uh, witter in drie rak'at bidt. Pas als je achter hem, uh, dus je sluit aan bij hem. Dan moet je intentie van witer doen, als, je, als de imam opstaat naar de derde rak'a, zonder dat uit te spreken. Als ik maar, stel je voor, je gaat achter de imam, een henefi imam witer bidden, en hij biedt het in drie rak'a, dus jij biedt eerst twee rak'a, dan doen ze het goed, en dan staat de imam op voor de derde rak'a. Jij staat niet op. Jij doet teslim. Ja. Die doet teslim. En dan past hij op. En dan sluit je weer aan bij hem. Met intentie om de witte met hem te bidden. Dan is dat ook geldig. Want uh, een van de studenten van imam Merk heeft die mening. Imam Ashad. Daarna zegt imam Al-Samawi. Uh, Je hoort later reis tera in shaf en witr khedat. En in de shaf, de energie net voor de witr is. In de ees rak'a delfan, reis terae fatiha en surat uh, sabbih isma rabbika al-ala. En in de tweede rak'a, reis al fatiha en uh, surat al-kafirun. En in witr khedat, reis terae fatiha en surat al-ikhlas en al-mu'awwa en daarna zegt hij, en de tweede uit van Fajr, dus de, de, de, de, de Raghiba. Hij zegt, het valt onder Raghaib. En uh, er is gezegd, het is van de Sunan. Raghiba is net een niveau lager dan de Sunan. Dus voordat je de verplichte zorg gebed, moet je uh, tweede uit van Fajr verrichten. En dat is, dat, dat is een aangeraden daad. En daarin, in die tweede kaart hoor je uh, stil, alleen in de eerste en tweede kaart alleen Fatihat blijft stil, verder niks. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd over deze tweede kaart van Fajr. Hij zei, de tweede kaart van Fajr zijn beter dan het wereldse leven en wat erin is. دارت قيمم الشاولوبي لخيلدي راكاس دتفيركاس فان فيجيت <تصفيق> بيت ان زين هاوس ان دان غات هي نا دالموسكاي دان ماخ هي لي التحيه للمسجد بيدن قول فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم